van teem met het NOS journaal. Ook pakketbezorger TNT blijkt nu getroffen door de wereldwijde aanval met gijzelsoftware. Het bedrijf wil niet zeggen wat de gevolgen zijn, maar een medewerker zei tegen de NOS dat de impact groot is. De chauffeurs krijgen geen opdrachten meer en de slagbomen gaan niet open. In Rotterdam is de containerterminal van APM of APM gehackt... en ook de vestiging in Marokko zou plat liggen. Verder is een ransomware-aanval gemeld uit Denemarken en uit Oekraïne. Bij aanvallen zoals deze gijzelen hackers computerbestanden... die ze pas weer vrijgeven als er losgeld is betaald. KLM heeft een claim ingediend bij Schiphol... voor de schade door de lange wachttijden in de meivakantie. KLM wil niet zeggen hoeveel het bedrijf claimt... Ja, Goedenavond. Uh, ik zie de laatst, dat de raadsvergadering is begonnen. We dus schakelen nu live over naar de raadsvergadering... met als voorzitter burgemeester Niek Meijer. Er zit een jarige griffier. En ik kan de kijkers en luisteraars thuis ook alvast meedelen... dat deze raad voor de griffier al heeft gezongen. En zo is dat ook gepast, denk ik. Best wel niet te min wens ik hem, denk ik, mede namens u... een prettige verjaardag. En wat een voorrecht is dat wij met hem die verjaardag hier mogen vieren... Dus dat vind ik toch wel heel bijzonder. En ik hoor de griffier zeggen dat hij zich vereerd voelt in zo'n wijs gezelschap. Daarmee is de opening denk ik wel geweest. Ik zie dat u het met mij eens bent. En ik stel u de vraag, zijn er mededelingen over belangen of betrokkenheid? Ik kijk even rond. Ze hebben mij niet bereikt. Dat is ook niet het geval. Dan ga ik naar de loting... En we zijn allemaal aanwezig. Nummer 8, meneer de Grifier. Meneer Metters, als het tot een hoofdelijke stemming komt, dan beginnen wij bij u. Alsjeblieft. Eens even kijken. Zoals u weet hebben wij twee vergaderingen, uiteraard vanavond. Die vergadering heb ik geopend en we gaan ook schorsen weer. En morgenavond is er een vervolgbijeenkomst en daar staat als enig agendapunt het plein op. Laat dat geen uitnodiging zijn om per se tot 11 uur door te vergaderen. Maar het leek ons verstandig om dat evenwicht te bewaken. Wij gaan naar agendapunt 2. Dat is het vaststellen van de agenda. Zijn daar van uw kant? Ik zie in ieder geval meneer Kramer al. Anderen nog? Meneer Kramer. Ja, voorzitter, vooruitlopend op de vergadering van morgen uh, wil ik uh, uh, de raad vragen om in beslotenheid te gaan over de recente stukken die wij hebben ontvangen over het Watertorenplein. Uh, dat is onder andere een juridische toets waar geheimhouding op is uh, gelegd. Ja. En dat zijn ook uh, brieven gelegd. Ja. En dat zijn ook uh, brieven van uh, diverse initiatiefnemers uh, waarvan een deel geloof ik, vertrouwelijk was en later weer niet vertrouwelijk is. Maar dat raakt ook indirect en direct de, de geheime stukken. En uh, ik wil daar wel voldoende tijd voor hebben. Dus ik, ik schat het zo in op een uur. Uh -huh. Dus wellicht dat u dat in uw planning mee kunt nemen... Uh, voor de behandeling van morgen. Ik ga even, want u doet een ordevoorstel, uh, meneer Kramer... en ik ga hem even vertalen naar een praktische invulling. En ik doe even een beroep op uw meedenkvermogen... Uh, dat zou kunnen dat wij morgen om acht uur gelijk in beslotenheid vergaderen... en bijvoorbeeld om negen uur de vergadering uh, weer heropenen. Maar dan in een openbaar debat. Het kan ook dat wij aansluitend aan deze vergadering daar een uur over debatteren. Maar dat hangt een beetje af van het tijdstip. Mij wordt net ingefluisterd uh, door mijn hulptroepen... Uh, uh, ...dat de wethouder in kwestie er vanavond niet is vanwege persoonlijke omstandigheden. Dus dat gaat sowieso niet, dat lijkt me niet uh, wenselijk. Uh, dus mijn suggestie zou zijn aan u, laten we dan om acht uur in beslotenheid... ...over de zaken waar geheimhouding is opgelegd uh, gaan vergaderen. En dat we op de website en op de sociale media aankondigen dat wij om negen uur beginnen... ...ook al zijn we dan eerder klaar, maar om negen uur beginnen met openbaar gedeelte. Is dat wat u betreft akkoord? Dat mag bij knikken... Ja? Het gaat over de, technische, de komende nog technische vragen, want we willen het wel weten. Um, is. Ik heb geen idee waar het over gaat, uh, want de vraag is, komen er nog technische vragen? Uh, is dat iets te duiden, meneer Kaan, want dat hangt ook af van de ambtelijke ondersteuning? Um, ik, ik, ik, ik kan er wel iets over zeggen. Ik heb uh, vanmiddag en gisteren al contact gehad met de Griffie en heb ik diverse stukken... Uh, buiten de stukken die we al hadden gehad, gekregen, onder andere met een uitleg van de berekening voor de residuele grondwaardes. Daar heb ik wel zeg maar, opmerkingen over. Dus het zou wel fijn zijn als daar technische ondersteuning is bij is. Ik kan die vragen niet voor afstellen, namelijk omdat het best wel gecompliceerd is. Wij gaan, uh, want ik heb net eigenlijk iedereen in stemmen zien knikken op mijn uh, ordevoorstel... Morgenavond om 8 uur een beslotenheid vergaderen en om 9 uur begint de openbare vergadering. Ik herhaal het nogmaals, degene die luistert weet dat nu ook. Degene die kijkt en het geluid heeft gehoord ook en u allen in de publieke tribune. En we zullen dat ook op de website en sociale media zetten. Ja? Zijn er nog andere voorstellen over de agenda? Ik kijk even rond, dat is niet het geval. Dan is de agenda bij deze vastgesteld. En dan ga ik naar de hamerstukken, dat zijn er drie. Dat is de begroting paswerk 2018, het jaarverslag 2016 van de gemeente Zandvoort en het raadsvoorstel Strandbungeloos. Bij deze al dus met een hamerklap besloten. Dan gaan wij door in de agenda en ik moet zeggen dat de snelheid mij aanspreekt. Naar agendapunt punt 6, het burgerinitiatief gericht op uh, veiligheid in het dorp. En dat heeft nu nog de titel Hekken tegen Herten. Uh, zoals u weet ben ik portefeuillehouder. Er is uh, voorbereid dat ik vervangen kan worden, maar ik stem het hier even af. Wat vindt u plezierig? Vervanging? Ja? Goed. Nee, maar ik vind... Uh, Ik vind dat prima. Laten we dan uh, die uh, formele route ook kiezen, en dat betekent dat ik nu even ga schorsen en mevrouw van der Veld neemt het van mij over. En dan, als ik al de microfoon weer hanteer, ben ik daar als portefeuillehouder. Ik schors de vergadering. Zoals u weet is hier in uh, commissieverband al over gesproken en is er de gelegenheid geboden om hier vanavond nog verder over te kunnen spreken. En ik zou dan ook uh, degene die het verzoek hebben ingediend om dit te behandelen in de raad willen uitnodigen om naast mij plaats te nemen. Dat is de enige plek die wij op dit moment hebben. Meneer van der Sloot. Meneer Van der Sloot, aan u het woord. Dankjewel, voorzitter. Gisteren hebben wij een, uh, met een aantal mensen een onderhoud gehad. Met Waternet, PBN, burgemeester. En uh, er zijn dingen besproken. Uh, Ja, ik was er niet helemaal uh, akkoord met alles wat besproken is. Maar goed, we moeten het maar even doorzetten wat, uh, hoe we het verder gaan doen. Maar ik heb een vraag aan de burgemeester. U heeft in maart 2015 gezegd in deze volle zaal dat u de dem damherten zou laten monitoren. Helaas nooit iets van vernomen. Vervolgens heeft u dat weergeroepen toen wij Dammer te Zandvoort in maart 2017 het burgerinitiatief aanboden met de vraag om een stuk hekwerk van 500 600 meter, maar beter is 750 meter, om de Dammer te beletten de AWD-duinen te gaan uitkruipen en hun weg naar Zandvoort te doen. Tot heden geen extra waarschuwing worden geplaatst op twee na en dat kostte ook heel veel moeite. Kort geleden heeft u het woord monitoren genoemd in de raadzaal. Tijdens de commissievergadering. De Damherten lopen nu al veertien jaar in Zandvoort. Twee jaar geleden had u al moeten ingrijpen. En niet afwachten. Want met afschot lost het. Met de... Twee jaar geleden had u al moeten ingrijpen. En niet afwachten met het afschot lost het wel op. Fout gedacht of anders gezegd foutje bedankt. Waar blijven de herten in de bebouwde kom? Nou... Nadat ze de AWD-duinen uitkruipen en via het strand de Zuidboulevard oplopen... ...gaan ze weer naar de Brede Roodstraat en via het grote parkeertrein Zuid naar de Zuidduinen. Vervolgens gaat een groep de Leijsterstraat in en de eerste stop is bij de ONS-school en bij hun overburen. Dan gaan ze richting Gerkstraat, Gerkstraat links naar de kerk en zo het dorp. Of via de Schelp richting Korsflorenstraat. Ook wandelen een groep herten met onder andere de en de bruine met z'n ene oog richting Noordboulevard. Zijn nu weer terug. Gelukkig. Na weken. Weken afwezigheid. Ze leefden tussen de flatgebouwen. Afgelopen winter waren zij vrijwel iedere avond nacht op het gasthuishofje. En rond de klok van acht uur, negen uur, half tien nog steeds in het centrum. Ja, ook de anderen die verder door Zuidduinen lopen... steken dan over bij de Shell richting Gerkenstraat van Leo Barrenhorren, Richting Huis in de Duinen, waar ze een lange stuk tussenstop maken. Heerlijk groen gras en er is een vijver. Ook bij de Hik, Bunkerpark, worden ze veel gezien. Maar zijn ze op veilig gebied. Korsverlorenstraat, Sovierweg, Oud-Noord, Burgemeester van Lennepweg... bij de BP, Lineeestraat en rondom de begraafplaats Maneesje in de tuinen en duintjes daar in Noord... Bij de scholen, overzijde, centerparks. Waren in 2015 zo'n 60, 70, hoogst aantal 80 damhertz in Zandvoort die aandeden. En ook in 2016, 16 waren dezelfde getallen. Nu is het een stuk minder. Alleen ze zijn de wijken ingetrokken. En ging, kon er niet meer terug. Nu komen er zo'n 20, 25. Ik denk vanavond komen er misschien wel 40 de duinen uit. Want ik heb vandaag heel veel herten bij elkaar gezien. Had ik dit jaar nog niet gezien. Vier damherten die op de begraafplaats zijn dood. Die zijn afgeschoten. En dat had niet gehoeven. Had anders gekund. Het voorkomen dat de herten de dorps inlopen via het strand is heel eenvoudig. Plaats het hekwerk in Zandvoort-Zuid. De dieren terugbrengen die in de wijken rondlopen is alleen mogelijk als het hek te staat. Want als er geen hek staat, lopen ze dezelfde avond er weer uit. We kunnen wel met een groep mensen de, op een zondagochtend de herten Gaan opzoeken en terugbrengen. Maar zolang er geen hek in Zuid staat, zullen ze dezelfde avond weer uitgaan. Daarom blijf ik zeggen, er moeten waarschuwingborden komen. Ik heb drie mappen bij me. Ik kan, als ik alles uitprint, heb ik een meter papier aan informatie. Ik heb, denk ik, wel vele duizenden foto's en filmpjes. Ik heb het gemonitoord de afgelopen tweeënhalf jaar. Als enige. Want Waternet heeft een paar rondjes gereden... en dat is geen monitoren. Ik heb gemonitord. Waarschuwingsborden, Waar moeten ze komen? Zo gauw ze van strand afkomen. Op de Zuidboulevard. Brede Rodestraat, Kort van der Lienenstraat, Frans Zwaanstraat, Gerkenstraat, Halemstraat... Zandvoortslaan, Kostverlorenstraat... Sofjeweg, Burgemeester van Lenneweg... Linnéestraat. En ja, ik hoorde al in een ander stuk wat ik gelezen heb... dat ze ook op de Engelbertstraat lopen... Het is nodig. Ze woont in, op de Verlendeweg. En mevrouw, ze kon hier niet zijn vandaag. Ze wou hier zijn, maar ze kon niet te zijn. Mary Zwager. Inwoner van de burgemeester Verlendeweg. Ze woont precies op de, bij de rotonde. Ze kijkt uit de woonkamer, uit van drie punten, naar dus de Verlendeweg. Die Linéenstraat ziet ze. De hele winter heeft ze bijna elke avond bijna ongelukken gezien. Ze heeft aan de bel getrokken, maar wordt niet gereageerd. Geen worden. Ze is al weken, maanden overspannen. Roop loopt regelmatig naar de huisarts. Waarom luistert de burgemeester niet naar zijn bewoners... Er moeten borden komen. Maar Mary is niet de enige bewoner die hier last van heeft. Ook mevrouw Rieke Paap, die op de hoek van de Lerneestraat woont... ziet het dagelijks de bijna ongelukken. Maar het is net als de vele andere bewoners... heel begaat met de dieren. Maar dit is toch dierleed te voeten uit. Mensen raken gestrest... En stress is dodelijk. Ik heb er zelf ook mee te maken. Heel veel zelfs. En ik... ga niet wachten op een, dat er een dode gaat vallen. Ik wil dit voorkomen. Zorg dat er... een paar duizend euro op tafel komt... zodat die waarschuwingborden worden de komen. Op zaterdagochtend... Noem maar eventjes wat. Dat er gaan direct. De kinderen die van Zandvoort moeten voetballen in Halem. of in Heemstede of Waden ook. Die gaan morgens vroeg om half acht. met papa en een groep anderen in een auto. Een herstekt over. Je moet het bericht maar thuis krijgen: dat je zoontje is gewond of dood is. Ja, dat is hard, maar zo is het wel de werkelijkheid. Ik zeg nogmaals, alsjeblieft, plaats waarschuwingborden. Want het is nodig. Straks 1 november gaan weer het afschot van de gang. Er komen veel meer herten die zalf het inkomen. En je krijgt ze niet meer terug. Tranen staan in mijn gezicht. Even Wilt u nog even blijven zitten? Dat lijkt me toch het minste wat ik voor u kan doen. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik kijk naar de leden van de raad. Zijn er vragen? Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Sloot. U heeft een betoog gehouden. Ik kende het betoog overigens al. Want in de commissievergadering heeft u daar ook uitgebreid over gesproken. Alleen toen waren er twee onderwerpen die u benadrukte. de A, was dat het, vanaf, of het hek vanaf de Brede Rode Rodestraat. 600 meter ten zuiden daarvan. En twee, de waarschuwingsborden. Als ik het goed heb... Uh, ...heeft u nu uitsluitend alleen gesproken over waarschuwingsborden in het dorp. En uh, u vertelde mij ook dat u vanmorgen uh, kennelijk met een aantal uh, zakenkundigen heeft uh, overlegd. En waarschijnlijk is dat dan geweest over, over een hek of wat dan ook. Uh, klopt dat? Er is gisteren een gesprek geweest. Gisteren. gisteren. Dus ik kan... Uh, Gisteren. Gisteren. Dus ik kan uh, tot mijn voldoening vaststellen uh, dat uh, iemand van uw werkgroep, uh, u of iemand anders, uh, betrokken is bij uh, het overleg uh, met zakenkundigen over deze problematiek. Het gaat u nu op dit moment, dat loopt dus, ken ik. En het gaat u nu alleen nog over waarschuwingsborden. Zolang, ja? het hek, zolang het hek er niet staat, moeten er waarschuwingen worden komen. Dus er lopen het, het is in, duidelijk, het in, is duidelijk. In, in, in, dank in u wel. In de wijken. Meneer Sandbergen, ja, dank u wel. Ik wilde juist gaan zeggen dat we hier niet in, in debat kunnen gaan. U heeft de gelegenheid een vraag te stellen. Um, ik vond hem aan de lange kant, de vraag... Ik begrijp dat u een inleiding daarin wil hebben... maar ik zou de andere leden toch willen vragen om zo'n inleiding wat korter te houden. Ik zag dat meneer Paap ook een vraag wilde stellen. Ja, voorzitter, een beetje in het verlengde uh, van mijn buurman. Uh, nu gaat het uitsluitend dus van plaatsen van boorde. Heeft het? U hebt nu uh, gisteren gesprekken gehad hè, met de gemeente, PWN en uh, nog wat uh, anderen. U uh, zegt zelf, nou ik ben er niet helemaal uh, happy mee, maar ik wil er wel proberen. De, zo bedoelt u dat, geloof ik, hè? Ja. Oké. Okay. Andere nog? Meneer Cohen. Ja, voorzitter. Een, een korte vraag aan meneer Van Sloot. Ik uh, merk dat er twee monitoringprogramma's zijn uitgevoerd. De ene van u zelf en de andere van Waternet. In ieder geval, er zijn twee programma's. En mijn vraag zou zijn, lopen die metingen, lopen die nou parallel? Zijn die eensluidend? Eens Komt daar hetzelfde uit? Uh, Meneer Van der Sloot. Nou, ik heb al ben, ik heb gezegd... Ik, de vraag is gesteld uh, aan Waternet. Uh, die hebben een paar keer rondgereden. Dat heet geen monitoren. Ik heb gemonitord. Ik ben vier, nu afgelopen week ook... dat ik de mailtjes van de, geme van de gemeente kreeg... omdat er uh, gisteren overleg is en vandaag dit... ben ik weer vier, vijf keer op pad geweest... Daar ben ik 10 12 uur mee bezig. Ik heb gemonitord. Ik weet waar ze zitten. En het is gevaarlijk. En ze waren vanmiddag bij het uh, monument. Lekker aan het eten. En ik heb twee, twee denk tweeënhalf uur gewacht. Tot ze weer gingen slapen. Ergens verstopt. Uh, maar er komt een loslopende hond aan. En ze gaan de straat op. Het gevaar is er gewoon. We moeten dit volkomen. We moeten die ongelukken volkomen. Dank u wel. Anderen nog? Meneer Berendsen. Dank u wel, voorzitter. Um, is het alleen een kwestie van waarschuwingsborden en is het alleen een kwestie van hekken? Of is het ook een kwestie van dat er eigenlijk meer inspring of uitspringplekken moeten komen dat ze wat makkelijker weer terug kunnen naar het domein? Ja, dit is een hele goede. Daar hebben we het uh, wel over gehad. Uh, ik heb, uh, er zijn twee inspreekplekken. Eentje de Brede Roodstraat, einde van de Brede Roos uh, uh, eh, einde van de Brede Roodstraat. Maar, en er zit er eentje bij de Cel. Bij de Die wordt niet zoveel gebruikt, maar er zou er eentje nog bij moeten komen. En dat is de laatste heuvel als je de zuiduinen uitgaat naar het parkeertrein Zuid. Daar moet er een komen, want dan hoeven de herten niet meer over die drukke parkeerterrein. Als ze dan door honden worden achterna gezeten, dat zal dan wel gebeuren. Dan zal als een hond achterna springen, ja, dan is de hondeneigenaar heeft dan, uh, moet een heel eind omlopen. Maar je zou dan ook een schuifhek naast kunnen maken, zodat de hondenbezitter gelijk snel zijn hond kan terughalen. Het is eigenlijk heel simpel. Als... Er zijn heel veel voordelen als dat hekwerk te komt. Nee. Er zijn heel veel voordelen. En nadelen kan ik niet uh, opnoemen. Voordelen dat de damherten in eigen... Als het hek te komt, hè? Dat de damherten in eigen leefgebied zullen blijven en niet meer de wandeling naar ons dorp kunnen en zullen maken. Geen kans op ongelukken. Dus veel veiliger op straat en wegen. Geen schade bij aanrijding. Geen ongeluk. Geen stress meer onder de inwoners die dagelijks met heel veel bijna ongelukken met hun ogen moeten aanzien. Want stress kan dodelijk zijn, heb ik al gezegd. Hondenbezitters, meer rust en hebben hondenbezitters zullen meer rust hebben... en niet gestrest rondlopen in de zuidduinen. Maar ook op andere plaatsen in het dorp. Ook dat de honden niet meer herten kunnen verwonden of kunnen doden. Dus voorkomen we dierenleed. Ik heb er bijna dertig in mijn handen gehad... die stervend waren of dood waren. Door honden. Voor dus we voorkomen dierenleed. Ik zie het, het hek, uur. daar vecht ik voor. Maar tot voor het hek er komt... ...waarschuwing worden. Ik zie dat u nog een vraag heeft. Mevrouw Riet. Ja, dank u, voorzitter. Uh, meneer van der Sloot, u bent bij de gesprekken geweest gisteren, ah. mag ik aannemen. Uh, het betoog wat u hier houdt, heeft u daar ook gehouden, mag ik aannemen. Ik heb daar ook een betoog gehouden, ja. En wat was het antwoord wat? van... ...en gaan ze ja. ermee aan de slag? Gaan ze er wat mee doen? Want ik begrijp dat u hier weer een betoog... Houdt en ik heb het ja, gevoel nog... dat de gesprekken toch tot een uitkomst moeten komen, denk ik. Ja. Jij? Zul jij, mag zij het overnemen? Ja, dat mag. Goed. Zijn er nog anderen die een vraag hebben aan de heer Van der Sloot? De laatste kans. Nee. Dank u voor uw inbreng. Wel, uh, voorzitter. Um, nou, graag... Mevrouw Steenberg aan u het woord. Oh, ja, voor de band. Ja. Dat is makkelijk. Dat is erbij. <laughs> nou, graag geef ik een korte toelichting... in aanleiding like van het ronde tafelgesprek... Uh, wat wij gistermiddag heeft, uh, wat heeft plaatsgevonden. Persoonlijk voelde het voor mij als een prettige bijeenkomst... waar iedereen zijn haar mening en ideeën kwijt kon. En werd er ook specifiek benadrukt... dat alle partijen met ideeën kunnen komen... en we samen naar de oplossing gaan zoeken. Daarbij natuurlijk ook alle begrip voor de emoties... als je er al zo lang mee bezig bent. En uh, ja omdat meerdere partijen het plaatsen van extra hekwerk niet als effectief zien... ...gaan we kijken naar mogelijkheid van actief verstoren. Zoals de burgemeester wel al in een mail heeft gezien... ...heb ik vandaag al een diervriendelijk systeem gevonden... ...om specifiek herten te verjagen... ...en reeds door ProRail Natuurmonument en Rijkswaterstaat werd ingezet. De effectiviteit zou daarvan bewezen zijn... Uh, bij verjagen is het natuurlijk vrijwel altijd via de zintuigen een bepaald gedrag willen uitlokken. En dit systeem werkt via de reuk en is mijn inzien zeker diervriendelijk, maar ook voor de bewoners in zuidvriendelijk. Dus het onderzoeken waard. Deze informatie heb ik ook naar de heer Coussin, de directeur van Waternet, gestuurd. Dus hopen dat we het snel kunnen oppakken om uit te testen. Uh, maar ook andere mogelijkheden. In plaats van hekken gaan we naar kijken met lasers zoals bewezen bij Gans om die te verjagen om in het gebied uh, te verwijderen. Betreffende verkeersborden, ik heb vandaag overlegd met Buco Infrasupport, omdat er gistermiddag ook werd gesproken over het wel of niet plaatsen van verkeersborden. Desnoods tijdelijk, tot we de, de diervriendelijke oplossing hebben gevonden om de herten in de duin te houden. Uh, dit uiteraard voor veiligheid van mens en dier en zeker onze toeristen niet te vergeten. Ik heb hierover uitleg en advies gekregen over wat de mogelijkheden zouden zijn om voor een periode van bijvoorbeeld drie maanden borden te huren. Daarbij weet ik uiteraard niet of de gemeente dergelijke zaken ook ja, via aanbesteding kan halen. Maar ik heb een offerte gekregen bij Buko. Gistermiddag werd er over een matrixbord gesproken. Maar mijn inziens <laughs> is dat vrij prijzig. En um, we hebben er verder gesproken. En het blijkt wellicht effectiever te zijn om de wildwaarschuwingsborden met een gele lijst... met een um, knipperlamp daarboven te plaatsen bij de ingangen van Zandvoort... En dat je dan in het dorp ook nog een aantal uh, borden plaatst. Ik ga ervan uit dat er een oplossing zal komen om de herten in de duin te houden. Of dat nou een hek is of een andere manier van uh, verstoren. En ja, op dat moment dan, uh, ik blijf daar zeker een voorstander van om nu borden te uh, plaatsen. En dat we ervan uitgaan en positief kijken naar manieren om de herten in de duin te houden. Dank u wel. Meneer. Ik kijk naar de raad. Iemand een vraag ter verduidelijking? Helemaal niemand. Ik denk dat u heel duidelijk bent geweest. Oh. Dank voor uw inbreng. Graag gedaan. <laughs> We nodigen nu de portefeuillehouder naast mij uit. We hebben daar geen microfoon. Zelf op zak. Meneer Meijer, aan nu het woord. Sorry, ik vergeet de raad helemaal. <tieft> de maar ik, ja... Dus laat ik daar dan toch maar mee beginnen. Toch zo'n jarige Job die wat fluistert, is best wel handig af en toe. Meneer Sandbergen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik ben blij te horen dat in de vergaderingen, in de werkgroep... ja, ik weet niet hoe je dat gaat noemen, maakt me in feite ook niks uit... maar dat u ook mensen van de initiatiefgroep heeft uitgenodigd om daar hun zegje te doen... Dus ik heb daar wel vertrouwen in. Dan um, het aspect uh, veiligheid. En dan bedoel ik het aspect veiligheid als het gaat om uh, uh, waarschuwingsborden, et cetera. Um, ik kan me herinneren dat, uh, dat ik ooit op 30 juni 2011 is een uh, brief geschreven hef, heb naar u. En uh, gepleit hef, heb voor het plaatsen van uh, een aantal uh, borden met betrekking tot... Uh, uh, ja, uh, waarschuwingsborden met betrekking tot de hertenproblematiek. Ik heb u toen ook gesuggereerd uh, dat uh, de tekst uh, op die borden, wij steken zomaar over. Nou, dat laatste, dat heeft u na een paar jaar dan inderdaad uh, gedaan. Maar het aantal borden is, uh, ja, uh, heb ik begrepen, uh, bij twee gebleven. En uh, er zijn... En daar wil ik voor pleiten. Er zijn twee eh, redenen om eh, naar onze mening het aantal waars waarschuwingsborden te vergroten. Enerzijds is dat het idee, en dat begrijp ik eh, van de initiatiefnemers... en niet alleen van de initiatiefnemers, maar ook van andere zandvoorters... dat... Eh, dat het veiligheidsaspect, dat zit natuurlijk ook in je, tussen je oren. En als je om een gegeven moment dat zou kunnen oplossen... door het plaatsen van bijvoorbeeld eh, bij, bij de Sofiaweg... en bij de burgemeester van Alphen, eh, Straat een extra, extra borde neer te zetten... als je daar het veiligheidsaspect van burgers eh, kan, kan vergroten... waarom zou je dat dan niet doen? En dan het uh, tweede, uh, tweede argument... wat ik naar voren wil brengen... is dat als je bijvoorbeeld... Um, uh, ik noem maar wat... langs een provinciale weg... langs de zeeweg... of langs een uh, snelweg... Uh, um, rijdt... dan uh, word je bij herhaling geconfronteerd... met uh, bordjes... dat je 130, 120, 80... et cetera mag uh, rijden. Dat... Gebeurt uh, in sommige gevallen zelfs om de 100 meter. Uh, kennelijk heeft dat effect. En uh, dat zou dus in dit geval. Uh, voor mensen die hier in Zandvoort komen. Uh, wellicht ook een, een, een, een extra attendering zijn. dat er gewoon herten in ons dorp rondlopen. Dus dat is het tweede aspect. Uh, wat ik wil benadrukken om toch eens te kijken of je niet uh, uh, vol, uh, dat je te, te, tegemoet kan komen aan de wens van een aantal bewoners om het aantal waarschuwingsboorden te vergroten. Ik wil dat graag bepleiten en dat was het wat mij betreft. Dank u wel. Anderen? Meneer Paap heb ik gezien. Zijn er nog anderen? Meneer Berendsen? En meneer Cohen? Oké. Okay. Meneer Paap had ik net al het woord als... vrij snel verleend. Dus ik wil nu het woord verlenen aan de heer Berendsen. Ja, om en om. Wel zo netjes. Meneer Berendsen nu het woord. Ja, ik zal het proberen kort te maken. Dank u wel, voorzitter. Eh... We hebben tijdens de commissievergadering ook uitgebreid gesproken over dit onderwerp uiteraard. En eh, ik heb eh, niet de behoefte om alles weer opnieuw te gaan doen, want dat heeft denk ik weinig zin. Eh, We hebben toen al aangegeven dat wij in principe het voorstel van het college eh, wel volgen. Eh, alleen ik heb inmiddels ook het genoegen gehad om met meneer Van der Sloot een ochtendje in de duin te banjeren, En waarin hij mij, waarin mij wat, wat dingen heeft eh, duidelijk gemaakt. En eh, feit is in ieder geval dat er eigenlijk, als je kijkt aan het eind van de Brede Straat, helemaal geen hekwerk meer staat. Ook geen, hoogwerk, ook geen laag hekwerk, want het is echt aangevreten door de tand des tijds. En dan zie je ook heel duidelijk de sporen die de herten dan kennelijk bewandelen richting duinen, eh, richting strand, et cetera. Eh, waar wij het wel onder oog gehad hebben, en vandaar ook mijn vraag net aan de heer Van der Sloot... Eh, het, insprik, het inspringen, of het terugspringhek, ik weet niet hoe je dat, of hoe je dat precies noemt... En uh, dat zit natuurlijk aan het eind van de boulevard. En als daar allemaal auto's staan geparkeerd, dan kan ik me voorstellen dat die herten nou niet meteen dat als route aannemen om te zeggen van nou, dan gaan we eens even terug. En het zou toch heel simpel moeten zijn om ergens halverwege uh, ter hoogte van de Franswaanstraat of de Kruiperstraat, om daar ergens nog weer eens een terugspringhek te maken. En dan weet ik dat er mogelijk hondenbezitters zijn die zeggen van ja, dat is dan lastig wat als mijn hond erachteraans achteraan springt dan krijg ik hem niet meer terug. Maar zoals meneer Van der Sloot ook al aangaf... als daar een hekwerkje komt waardoor hij simpel die hondenbezitter... even zijn hond terug kan halen, dan is dat ook opgelost. Over de waarschuwingsborden heb ik begrepen uit uw eerder bericht... dat de effecten van de waarschuwingsborden... Eh, ja dat daarover gediscussieerd kan worden. Nu heb ik wel gezien dat als je bijvoorbeeld bij, bij het huis in de duinen voor de deur... daar staat een heel groot geel bord. En ik kan me voorstellen als je dat dan nog... ...voorziet van wat knippenlichten... ...dat dat in ieder geval heel veel attentiewaarde heeft. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal... ...als dat is wat ik zie op de staat ...dat er hele kleine waarschuwingsbordjes staan... ...die deels overwoekerd zijn met, uh, met groen... En, uh, en, ...en niet of nauwelijks opvallen. Ik ga er me er niet uit over uitlaten of het er nou 14 moeten zijn of 15, Maar ik zou me wel voor kunnen stellen dat er in ieder geval toch... op een aantal essentiële punten dat het zinvol is... om toch een paar van die grote gele waarschuwingsborden eh, te plaatsen. En wat dat betreft zou elk ongeluk wat daarmee voorkomen eh, zou kunnen worden... dat is er in ieder geval één. Dus ik zou daar toch wel voor willen pleiten... van of je dat nog eens even kunt bekijken of dat daarmee toch niet kan voldaan worden... Aan het verzoek van de insprekers. Ik ben wel blij dat met de bespreking die inmiddels op gang is gekomen. Dat daar in ieder geval aan voldaan is. En ik geloof dat we daar ook in de commissie over gehad hebben. Dat daar in het verleden iets fout is gegaan. En ik denk wat dat dat in ieder geval is, is het een goed teken. Dat daar nu op een positieve manier in ieder geval een gesprek tot stand is gekomen. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Papa, nu het woord. Ja, dank u voorzitter. Ja, waar een burgerinitiatief niet uh, kan leiden. Voorzitter, uh, ja, voor sociale Zandvoort is al hier enkele malen uh, ter tafel gekomen uh, uh, over de waarschuwingsborden. Ja, wij zien toch ook graag uh, op sommige plekken dat u uh, die gaat plaatsen. En dan niet die kleintjes uh, waar meneer Berends het over had, want die vallen niet op. Dus echt wel die gele, die uh, uh, voor de gemeente ook staan, die vallen op. Maar die kleintjes staan te hoog, die zie je nog ineens. Uh, voorzitter, uh, ik begrijp uh, dat er gisteren gesprekken zijn geweest. Uh, hoe gaat u uh, verder uh, in die gesprekken? Word, uh, uh, de aankomende gesprekken worden initiatiefnemers dan ook meegenomen? Komt u gezamenlijk uh, uh, straks uh, eventueel tot standpunt? Ik ga niet vooruit uh, lopen op wat u wel en niet moet doen. Maar ik begrijp dat dat uh, de bedoeling is. Dus uh, graag uh, daar nog even antwoord op, voorzitter. En uh, verder wens ik u uh, succes, want het gaat uh, ja, over de veiligheid zowel van dier als mens. Dus dat is wel belangrijk en uh, ik wil toch wel graag dat u zich daar volledig 100% voor in gaat zetten. Dank u wel. Ik dank u wel. Meneer Cohen aan u het woord. Ja, dank u wel. Als we naar kijken naar uh, de Hoge Veluwe, daar hebben we een soort probleem, Alleen gaat het daar om uh, wilde zwijnen. Er worden ook hekken geplaatst. En als, als de gemeente zand voert, het is het minimale wat, wat, de, wat de gemeente hier kan doen. Nou, wat voor investeringen zijn het? Ja, ik denk dat het, al, denk dat het makkelijk te rechtvaardig is om, om, om en hekken, hekken te zetten en, en wat borden te, te, zeggen, te zetten. Dus wat mij betreft is het gewoon doen. Ik dank u wel. Anderen nog in eerste termijn? Ik zie dat niet het geval is. Dan geef ik het woord aan. Aan meneer Meijer. Mevrouw de voorzitter, dank u wel. <laughs> zal nog mevrouw. Het. Ja. Um, het zal u duidelijk zijn uh, dat dit onderwerp wat doet met mensen. En dat is ook de reden waarom ik... ...de vorige keer bij de commissie ook heb gezegd... ...van ja, het is zoeken. Hoe gaan we om met een burgerinitiatief? En ja, ik zal er een versnelling op zetten. En ja, omdat iedereen ook die medewerking wilde verlenen... ...was het mogelijk om gisteren in mijn beleving... ...een goed gesprek te voeren over de voor- en nadelen... ...van alles wat daar ter sprake is gebracht, in brede zin. En nee, dan zijn we nog niet uitgesproken... ...want sommige dingen, en mevrouw Steenbergen... Moet ik even... Steenbeek. Steenbergen, toch goed. Uh, die heeft zelf ook al wat huiswerk gedaan. En ook nog een ander alternatief wat niet is besproken, maar mogelijk wel tot een oplossing gaat leiden. In die zin uh, actief meegedacht. En dat uh, wordt stapsgewijs steeds verder gebracht. Want ja, het is iets wat je gezamenlijk moet doen. Niet alleen met de mensen van het burgerinitiatief, maar ook de partijen die erbij betrokken zijn. Want, meneer Cohen, het plaatsen van een hek op andermans grond is net iets anders dan het plaatsen van een hek op je eigen grond. Zoals volgens mij in de Hoge Veluwe het geval is. Daar zitten iets meer haakjes en ogen aan. En ik hoef u niet uit te leggen, denk ik, dat dat zo is. Dat hebben we ook gedeeld gisteren in het gesprek. De voor- en nadelen daarvan. Daar wordt verschillend over gedacht. Over het effect van een hek. De deskundigen hebben daar ernstige twijfels over of dat effectief is op wat langere termijn. En daar kun je verschillend naar kijken. Vandaar dat meerdere alternatieven, zoals actief verstoren, het terugbrengen, in brede zin zijn besproken. En ik heb daar ook gezegd dat ik niet voor het plaatsen van borden ga liggen. En ik heb daarbij gezegd dat ik niet zozeer geloof in de effectiviteit daarvan. Dus zijn we ook op een matrixbordensysteem gekomen. Daarvan is de prijs nog niet berekend. Maar met die matrixborden kun je iets actiefs doen. De suggestie die mevrouw uh, Steenbergen. Nu blijf ik mij vergissen, mevrouw Steenbergen. Nou, als ik het nog één keer fout doe, dan krijgt u een taart voor mij. Um... Nee, meneer Paap. zo bij. Nee, maar de, de suggestie van, van uw zijde om boven op zo'n bord zo'n knipperlamp te zetten... ...is ook een mooie manier om extra attentiewaarde te geven. Uh, dus die neem ik ook mee in dat lijstje. Want, dat zijn, uh, want daar hebben we het over gehad. Hoe kunnen we op een andere manier die attentiewaarde krijgen? Want de attentiewaarde van borden, daar wordt echt heel verschillend over gedacht. Uh, en nogmaals... Ik ga er niet voor liggen, dat is wat anders. Ik ben vooral op zoek wat zijn effectieve maatregelen. En dat is een zoektocht. Dus dat proces loopt. En daar zullen we steeds met de initiatiefnemers ook terugkoppelen. In mijn hoest bij op vier wielen en de politie op mijn hielen rij ik dagelijks kielen kielen door het verkeer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 Sure. ...van dames en heren. Dus u hoort, hoort u nu muziek op de achtergrond? Dat komt omdat de raadsvergaderingen... ...er is een storing... Uh, ...op dit moment technische storing... Uh, ...op de locatie... Uh, er is, ...daardoor is momenteel geen... ...raadsvergadering op de radio. Ik uh, hou u op de hoogte over... Uh, ...hoe de storing zich verloopt... ...in, uh, in de, de gemeente. Dan in ieder geval muziek hier op ZFM Zandvoort. Daarna schakelen we weer terug naar de raadsvergaderingen op ZFM Zandvoort. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui dans vers le bouillard. Elle me descendtait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Et sur le toutes tes vacances. C'était son. La providence, alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie. Het is Il rentrait chez lui là-haut, le bouillard, Faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là où vers le bouillard. Elle est descendue, là-bas dans l'eau. C'est un beau moment, C'est tu une belle histoire. ...naar de reactie van het college hierop. Want beleid is nodig en visie op dit punt zeker ook. Voorzitter, het tweede punt is de lastenverlichting. Het is al aangekaart door de VVD-fractie. Nood... Ja, Goedenavond, dames en heren. De raadsvergadering uh, doet het weer. Dus uh, we zijn weer live op de radio. Open. En dan ben ik benieuwd of we dan ook gewoon alle mogelijkheden openhouden in dit kader. Niet alleen ja, ik ben er weer. bijvoorbeeld een, oh. misschien een lastenverlaging op de riooltarieven of de Reinigheidstarieven. maar wellicht ook op de OZB of wellicht een 1, die 1,4% die um, wordt voorgesteld om het toch te verhogen. Voorzitter, ik ben blij dat we dat in ieder geval hebben benoemd. En ik ben benieuwd nog steeds naar de reactie van het college op dit punt... Voorzitter, tot slot. Wij hebben een, een initiatief genomen met betrekking tot de griffie. Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan mijn collega. En tot. Voorzitter, dat was het voor nu, in eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bele. Meneer Veldhuis. Dank u wel, voorzitter. De mededeling naar aanleiding van de vragen CDA-Veldhuis ben ik tevreden mee, en we wachten af. Wat de wethouder, hoe het dus verder uit gaat werken. Alle vragen zijn beantwoord, dus verder geen vragen meer. En verder heb ik de complimenten van de voorjaarsnota. En verder, het ziet er verder goed uit. En het amendement, dat steun ik uiteraard. Dank u wel, meneer Veld. Mevrouw van der Veld. Dank u wel. Ja, complimenten worden links en rechts uitgedeeld. Dus ik eh, doe daar graag aan mee. Inderdaad, hier mogen we met z'n allen best trots op zijn. Het is toch in een roerige tijd eh, allemaal voor elkaar gekomen. Er is alleen één ding waar wij... Ben ik heel eerlijk in, eerder mee hadden moeten komen. Punt 4 van het besluit. Eh, terugbrengen. de ratio weerstandsvermogen naar 1,5... Um, Kunt u mij beloven dat dat in de toekomst echt geen problemen gaat opleveren? Voorheen hielden wij namelijk als raad nogal behoorlijk vast aan een, een hard bedrag. Hè? Er werd een bedrag genoemd wat de algemene reserve moest zijn. Dat hebben we jarenlang zo gedaan. Uh, dat is losgelaten. Dat is naar een percentage gegaan, naar een ratio. Maar het is best aardig naar beneden. Kunt u mij, ja, kunt u mij geruststellen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Dank u, wel, Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Berendsen. Dank u wel, voorzitter. Ook ik sluit me graag eh, namens OPZ aan bij de positieve woorden die andere sprekers al uit hebben ten aanzien van de voorjaarsnoten. Eh, wel twee opmerkingen. Allereerst zagen wij ook liever of graag dat de woonlasten eh, nog verder verlaagd zouden worden. Eh, we hebben daar in het verleden over gesproken om zeg maar een aantal zaken zoals rioolheffing en afvalstofheffing... ...om daar toch nog eens kritisch naar te kijken. En Het is mij duidelijk geworden dat de rioolheffing wel verlaagd is... ...maar dat de afvalstofheffing gelijk is gebleven. Dus wat dat betreft is volgens mij een toezegging die in het verleden gedaan is... ...is niet helemaal aan beantwoord. De woonlasten liggen nog steeds op 104... ...ten opzichte van 100 wat landelijk is. Dus dat is nog wat aan de wat hogere kant. Aan de andere kant heb ik wel gezien in de mededelingen... ...dat er nog veel achterstallig onderhoud is... ...wat gedaan moet worden, investeren in open openbare ruimte, investeren in mensen en zaken. Ik denk dat dat eh, een goede zaak is. Dus vooralsnog eh, het voordeel van de twijfel voor eh, wat betreft OPZ. Eh, wij zijn nieuwsgierig naar de begroting 2018 om te kijken van wat daar verder mee gaat gebeuren. Eh, mijn ze zei het al even. Samen met eh, meneer Van Koningsbrug hebben wij aandacht besteed in de commissievergadering aan de... Eh, ...de hoogte van de ratio weerstandsvermogen. Ik weet dat eh, zeg maar de parameters die daarvoor gelden eh, wat aangepast zijn. Dus dat geeft wat ruimte. Eh, van de andere kant vind ik eh, dat we nu teruggaan zeg maar, van uitstekend naar ampel voldoende. Dat maakt mij toch wel wat zorgen. En dat maakt mij te meer zorgen omdat de wethouder zelf in zijn mededelingen nota schrijft van... Er zijn wat risico's ten aanzien van bijvoorbeeld van de precario belasting en ook ten aanzien van de lokale belastingen en, en zeg maar de hele herziening van het belastingstelsel. Waar we absoluut niet weten waar we aan toe zijn en, en volledig afhankelijk zijn wat de hoge heren in Den Haag beslissen. Dat zijn nou juist twee zaken waarvan ik zou zeggen, van dan zou je wat extra reserves in moeten bouwen... En uh, ik heb al gepleit in de tijd voor om uh, die ratio te zetten op twee in plaats van op anderhalf. Ik kreeg daar nu, toen, zeg maar tijdens de commissievergadering, de handen niet voor, elkaar, uh, voor op elkaar. Maar ik ben toch wel nieuwsgierig van wat de wethouder daar verder uh, van vindt. En uh, diezelfde vraag zou ik ook aan mijn collega raadsleden vinden, willen stellen. Om te kijken of wij misschien op dat gebied alsnog een amendement in moeten dienen. Dank u wel, uh, meneer Berendsen. Kijk de raad even rond... Ik heb, verzuimd één uur, of ik heb verzuimd de vraag te stellen, wie dient het abonnement in? Ik denk u komt er vanzelf mee. Meneer Metters, dan mag u het gaan uh, indienen. Ja, prima voorzitter. Ik ga niet in uw procesgang uh, wat dat betreft. Uh, het abonnement is uh, uh, opgesteld naar aanleiding van uh, gesprekken die wij gehad hebben uh, met de Griffie. Uh, dat hebben we...